Saudi-Arabië heeft in Amerika 84 gevechtsvliegtuigen en een niet nader genoemd aantal gevechtshelikopters gekocht. Ook laat de Saoedische regering 70 bestaande toestellen moderniseren. Met de wapenorde is een bedrag gemoeid van 23 miljard euro. De toestellen worden de komende jaren afgeleverd. Saudi-Arabië is in het Midden-Oosten een trouwe bondgenoot van de VS. Volgens de Amerikanen komt de modernisering van de Saoedische luchtmacht de veiligheid in de regio te goede. Er wordt onder meer gedoeld op de crisis rond Iran. Wesley van Wee, de Ajax-hooligan die AZ-doelman Esteban heeft aangevallen... heeft zes maanden cel gekregen, waarvan twee voorwaardelijk. Verder moet hij een kuur volgen om van zijn alcoholprobleem af te komen... en hij moet zich na zijn vrijlating iedere keer melden bij de politie... als Ajax, AZ of het Nederlands elftal een wedstrijd spelen. Dat was de uitspraak van de rechter in een snelrechtprocedure. De straf is milder dan de eis van het OM dat een langere straf had gevraagd. De wedstrijd Ajax-AZ werd op 21 december stilgelegd... nadat Wesley van Wee de keeper van de Alkmaarders aanviel. Van Wee heeft inmiddels al een stadionverbod van 30 jaar gekregen van Ajax. De bekerwedstrijd wordt donderdag 19 januari in zijn geheel overgespeeld zonder publiek. Het weer vanavond op veel plaatsen buien met kans op hagel en onweer... bij een matige tot harde westenwind daalt de temperatuur vannacht naar 4 graden... Morgen eerst nog af en toe regen, daarna droog... en ook nu en dan zon, het wordt 7 graden. In het weekend is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. er is een ernstige aanrijding geweest op de A67 Venlo richting Eindhoven. De weg is nu dicht tussen de afritten Helden en Liesel. Inmiddels staat er 5 kilometer file verkeer van Venlo naar Eindhoven kan het beste omrijden... vanaf knooppunt Heiken ofwel via Roermond over de A73 en de A2... of via Nijmegen, dat is via de A73 en de A50. Een idee over uw vermogen en het verhaal erachter. Elk vermogen heeft een verhaal. Waar het vandaan komt, hoe het is opgebouwd en hoe hard ervoor is gewerkt...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 Het leven gaat tegenwoordig zo snel... dat de jaarlijkse terugblik tot mislukken is gedoemd. Want wij blijven al steken bij eer gisteren. Maar gelukkig kent onze gast het jaar uit zijn hoofd... want hij is de hoofdredacteur van Lucky TV... die twee altijd opvallende minuten na afloop van de wereld draait door... En het mooie is dat zijn nieuws altijd opbeurender is dan het echte nieuws. Hier is Sander van der Pavert. Uw presentator is Petra Possel.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 Dank uh, je wel. Je hebt je apparaat, je, je <laughs> iPhone heeft zo'n ding, geloof ik. Um, het is een Blackberry. Een Blackberry heb je gewoon voor ja. je. Ik herken die dingen niet. Nee, eens. het zit hetzelfde zo, Het is het, het, dus zelf het moderne uit, ja. leven. Maar dat heb je zo voor je. En nou kijk jij ook een soort tekstje mee? Wat ben ja, je nou eigenlijk aan het doen? Nou, ik, ik, ik, ik leg het net al uit. Ik zat met, het, met twee problemen eigenlijk. Namelijk dat hij bijna leeg was. En ja. dat geeft toch altijd een beetje een, een, een onrustig gevoel. Dus ik wilde hem graag eventjes in, uh, in, het, ja, in stopcontact prikken. Dat stopcontact prikken gaat goed nu? Ja, dat gaat goed. En ik heb eventjes uh, op jouw verzoek uh, wat uh, van, de, van de hoofdpunten in het nieuws vandaag op een rijtje gezet. Oh, daar, kijk, dit is je ik, ja, notitieblokje. Is dit ja, eigenlijk. het is een beetje een notitieblokje. Oké, okay, ja. nou, dan gaan we gewoon daar meteen mee beginnen. Stel <laughs> ja. nou, jij moest vandaag, uh, voor vandaag een lucky uh, mm -hmm. maken. Einde van uh, de wereld draait door. Ja. 40, 50 seconden, zullen we maar zeggen. Waar zou dat over gaan? Nou, ja, er, waren, er waren twee dingen vandaag die, uh, die ik wel spannend vond. Uh, eentje was de, het, het hele verhaal rondom Wesley van, uh, Wesley van W, Ja, de, de, de man. De hooligan. Ja. Ja. Uh, wat, ik daar, wat ik aan dat verhaal heel mooi vond was dat ik las... Uh, dat ATV, AT15 meldde dat, um, dat de verdediging had gemeld. Van, ja, dat het allemaal een beetje voortkwam. Dat hele incident uit het feit dat hij een... Uh, ja, dat hij in zijn jeugd een hele traumatische ervaring had gehad... namelijk het feit dat hij bijna gestikt was in een ijsje. En uh, dat had zo'n impact gehad dat hij daardoor uh, in, later in zijn leven veel is gaan drinken. En, um, en daarom heb ik dat notitie, dat digitale notitieboekje dus bij... omdat ik dat goed kan citeren, um, dat de, de psychische problemen daardoor... Um, dat zijn grenzen daardoor zijn weggevallen en dat hij daardoor moeite heeft om, uh, om nee te zeggen. Ah. Nou ja, dat is natuurlijk, ja, ik vond dat wel een uh, <laughs> inspirerend gegeven. Hoe zien wij dit in beeld? Ja, nou, dat zou ik nog niet zo goed weten, eerlijk gezegd. Want dan moet je op zoek naar fragmenten. Nou ja, ik zou dan eerst, eens, ik, ik denk dat ik me eerst zou voorstellen op wat voor soort dingen Wesley uh, dan geen, uh, nog meer geen nee uh, zou kunnen kunnen zeggen, bijvoorbeeld. Dus en wat er dan zou kunnen gebeuren? Wat er hè? dan allemaal nog meer met Wesley gebeurd uh, had kunnen zijn, bijvoorbeeld... Um, maar ja, dat zou, ja dat, zou toch, uh, dat zou toch een beetje vanzelf moeten gaan, yeah. uh, gaan ontstaan, denk ik. Wes Wesley is een, uh, is een onderwerp. Uh, heb je nog meer onderwerpen bedacht? Uh, ja, ik, uh, het, het, het hele het, uh, Somalische tentenkampje. Yeah. Uh, dat, dat, dat, dat kwam natuurlijk ook nog eventjes voorbij. Uh, Wat ik... maar niet opgebroken wordt. Hè? Het zou geloof yeah. ik om twee uur vanmiddag opgebroken yeah. worden. Maar de burgemeester weigert ook yeah. in te grijpen. Ja, burgemeester Kompier die zei, en dat vond ik wel heel aardig... Uh, nou ja, goed. Ze, ze maakten zich. Uh, ze zei van nou ja goed, we laten staan maar. Uh, we maken ons wel een beetje zorgen om jullie uh, veiligheid, Somaliërs, want. Uh, de verkoop van vuurwerk is vandaag begonnen. Ja. ja. Dus, uh, daar, daar ik, dat, dat werd dan ook verder niet, niet genuanceerd, dus het was echt alleen dat. Uh, de ver, dus ik stel me voor jou, ja, waar, waar maak je dan precies uh, zorgen om... Je ziet die... hoekse en kabeljauwse twisten tussen Somaliërs... en de bevolking uh, van het betreffende dorp... die dan uh, de Somaliërs... Zouden bestoken met, met, met peilen of, ja. Uh, ja, Maar misschien andersom ook, dat de Somaliërs zelf... misschien met, met Chinese rollen aan de haal zouden gaan... Ja. ja goed dat zijn, ja, dat zou Daar zijn. slaat jouw fantasie wel daar, op aan. Ja, lichtelijk mee, mee op hol, ja. Ja. ja. Ik heb hele andere onderwerpen... wat mij ook meteen oh. uh, uh, ongeschikt maakt... voor dat hele Lucky TV gebeuren. Hmm. Ik dacht namelijk de aap van Tarzan. Cheetah, die is overleden. Oh, ja, ja. Ik zag daar ook opeens wel wat in. Maar misschien is dat wel heel dom... dat ik gewoon denk van, nou, dat is leuk. Cheetah, aap... Het is dus te simpel, geloof ik. Nou ja, nou ja, god, ik moet je zeggen, ik zag het inderdaad gisteren voorbij komen. Het was me alweer een beetje ontschoten, maar ja, dat is misschien ook. Ik heb, ik heb nooit zoveel die aap ja, dat hele. Het dat gebeuren. Dat is, dat is langs mij voor heen wijgen. gegaan natuurlijk. Dat is ver voor, maar ik zag inderdaad. Ik zag het wel. Dat wil je zeggen, hè? Dat wil je, ja, ja? ja. je zeggen, hè? Ja. Ja. Van welke tijd ben je eigenlijk? Ik, uh, ik ben opgegroeid, uh, nou ja, ik ben geboren in 1976. Dus ik kreeg een beetje bewustzijn begin jaren tachtig, zou je kunnen zeggen. En uh, ja, de jaren negentig, dat zijn de, de jaren waarin ik me. <laughs> Ach, ja. me ik, nou ik ja, waarin mijn lippen. karakter een beetje vorm gekregen ja. heeft, zou je en, kunnen zeggen. En, en het echt dat je er gewoon honderd procent bij bent en dat je vol in, uh, in, in, in dit Lucky TV. Uh, Handel zit, dat is de afgelopen tien jaar. Meer, ja, ja, hè? het is begin jaren nul, zo'n beetje. Ja, ja, ja. ja. Dus, dus van de afgelopen tien, ja. elf jaar. Ja. Uh, ik had nog een onderwerp bedacht, maar dat is ook, misschien ook niet geschikt. De, de bedorven kerstkalkoen van Albert Heijn. Oh, is, dat, dat is totaal langs me heen gegaan. Kijk, daar gaan we alweer. Ja, nou, maar dat is maar maar ver, ver, vertel eens. Op. Nou ja, de, die is bedorven. Heel veel mensen die hebben een voedselvergiftiging opgelopen door een kerstkalkoen die eigenlijk al stonk als je hem uit de verpakking haalde. En er was de onderkant oh. ook nog zwart. En die zijn ziek geworden. En die zaten dan ook zonder kerstkalkoen met, met kerst. En dat is uh, gisteren een beetje, is dat balletje gaan rollen. Oh, Oké, okay, maar een hele, een hele lading uh, kerst, kerst Bedorven kerstkalkoenen. Hmm. En uh, dan uh, zag ik nog het bericht over, de, over het uh, twitteren van Wilders. Dat zo'n enorme impact heeft op het nieuws. Maar misschien is dit dan wel weer een te serieus bericht. Dat die man dus, dat elke tweet van hem... Uh, ja tot tot voorpagina nieuws wordt ja ja nou weet je wat het en dat geldt denk ik een beetje voor voor die kalkoenen uh, zowel als voor die die die tweets van van wilders die zijn op zich al ja al komisch genoeg of zo er valt bijna ja. niks meer aan te doen of dus ja het, het is misschien klinkt, klinkt het een beetje te simpel maar ik vind dat soort ik vind ik vind sowieso ik vind wilders altijd heel lastig omdat zijn ja zijn uitspraken die zijn eigenlijk vaak al zo over de top, bedoel je? Ja, over de top, of komisch. Of, ja, wat, wat kan ik daar bij wijze van spreken nog aan toevoegen... om, om, om dat nog komischer te maken? Ja. En dat is met zo'n kalkoen eigenlijk ook wel een beetje... Ja, dus, dus betekent dat dan ook in concreto... Dat, dat Wilders eigenlijk ook helemaal... bijna nooit een onderwerp is voor, voor jouw filmpjes? Althans, dat... niet in de hoofdrol? Nou, nee, nee, niet helemaal. Want Wilders komt, komt in principe... Ja, die komt geregeld voor... Um... Wat Wilders lastig maakt voor mij, is wel dat hij... Uh, zei, hij, zei, hij, is vrij, hij, is, hij is vrij sterk uh, uh, verbaal. Uh, en dat maakt hem... Ik kan hem inhoudelijk zijn hem aan kunnen pakken, bij wijze van spreken. Ja. Maar wat, wat voor mij als, ja, het, het, als satirist zeg maar, het interessantste ja. is... is natuurlijk mensen die, ja, die, die, wat, ja, die het wat moeilijker hebben met zich... Uh, gewoon oh, mensen die je kan pesten eigenlijk. Ja, het is, het is een beetje pesten. Het is gewoon pe nee, niet een beetje. Het is gewoon pesten, ja. Was jij ja. vroeger eigenlijk ook zo'n pest? Ja, ik was een ontzettende pestkop. Echt vroeger. waar? Ja, ik was heel vervelend vroeger, ja. Ja, in ja. de klas of overal ja, of thuis? De... Of? Nou ja, zowel thuis als, als in de klas. Ik, uh, ik, dat, ik, ja, ik was echt, ik stond echt als ettertje uh, bekend vroeger, ja. En wat voor dingen deed je dan? Ook echt zwakke kinderen? Pakken? Ja, ik, ik, had, ik had wel lelijke kanten, ja. Ik, ik deed wel um, de, de, aan één kant dat. Ik had wel de neiging om inderdaad... Uh, af en toe um, ja mensen die uh, die misschien niet zo sterk in de schoenen stonden om die uh, om die is te graas te nemen dat was dat was ja dat is niet iets waar ik, waar ik bijzonder trots op ben maar ik denk ik ja ik, ik, ik ging toch ook wel aan de haal met de hele situatie in zo'n in zo'n ja zo'n zo'n klaslokaal dat je de hele ja zeg maar de nou ja of je sociale interactie mag noemen op, op die leeftijd maar je was gewoon wel de aap boven op de rots. je was de grapjas de gangmaker nou, ja ik, als je zegt van ja, de, de grapjas... dan denk ik altijd aan iemand waar, uh, waar die grappen maakt... waar iedereen dan uh, hard om lacht. En dan heb je die, die, dan heb je die, gekke, die gekke clown weer. Ja. Dat was ik niet. Ik maakte, ik maakte vaak grapjes die, die, die, die niet zo gewaardeerd werden. Zij dit verklaart eigenlijk een heleboel. Nou ja, dat, dat, dat zou je goed kunnen zeggen. Nee, ik heb een, een, een, een, een, een goede vriend, of eigenlijk een, een, een kennis van mijn ouders, iemand die ik, de waar ik min of meer ben mee opgegroeid, die zei ook. Die heeft ooit eens gezegd van joh. Wat leuk dat je nou met, dat, uh, met, dat, uh, met die pesterijen van je... Ja, dat je daar nu je, je, je, mee je vak verdiend. van uh, gemaakt <laughs> ja, hebt. ja, ja. Dat, is, dat is in zekere zin ook wel, wel waar, denk ik. La, laten we je even verder introduceren. Behalve dus uh, je geboortejaar 1976. Je bent de man achter Lucky TV. Het bedrijf dat onder andere de uitsmijter maakt van uh, De Wereld Draait Door. Dat is dat dagelijkse filmpje aan het einde van het programma. 40, 50 seconden is dat. Maar ook al tien jaar leven jij bijdrage aan heel veel televisieprogramma's... zoals de Mike Thomas Show, Jensen, wat heet. Sixpack bij MTV, de staat van verwarring van de VPRO heb je voorgewerkt, Comedy Central, uh, nou, de wereld draait door. Uh, opgeleid als vormgever aan de Willem Koning uh, Academie. Uh, ja, en nu uh, eigenlijk inmiddels zo gekoesterd en bekend... dat zelfs een filmpje van jou op nummer één is terechtgekomen... als ja, meest bekeken YouTube-filmpje. Uh, Daar hadden we het net voor de uitzending al even over. Was jij verbaasd daarover? Um, nou, ik was al eerder verbaasd. Want dat gaat over, dat, uh, over het, het Job Cohen-filmpje. Uh, en ik, ik, ik verbaas me altijd wel een beetje. Als als een, een, een keer in de zoveel tijd dan is er zo'n zo zo lucky filmpje dat ineens heel... Erg hoog scoort. En ik, ik zie dat eigenlijk vooral. Ik hou geen kijkcijfers. Of ik, die grafieken die, die, die krijg ik niet onder ogen. Dus ik lees dat een beetje af aan uh, hoe het op mijn website bekeken wordt. De, de bezoekersaantallen van mijn website. Uh, hoe YouTube filmpjes bekeken worden. En, zo. Ja. en in het geval van dat Job cohen filmpje zag ik eigenlijk al. nou ja, minuten na de uitzending. zag ik dat daar onwaarschijnlijk veel op geklikt en naar gekeken werd. En ja, dat, dat ver, verbaast me dan wel ontzettend. En natuurlijk in de. Ja, nasleep, na zou ik willen zeggen. Yeah. Zie je dat het er gaat? Het er ook heel veel over. Uh, kranten schrijven erover. Wordt eindeloos herhaald. Wordt eindeloos herhaald. Uh, en ja, dat, dat verbaast me dan. En als ik dan aan het eind van het jaar dan lees dat dat het best bekeken Nederlandse YouTube filmpje is. dan, ja, dan verbaast me dat niet op, opnieuw. Nee. Zo. Voor die enkele kluizenaar in Nederland. die het niet uh, heeft. Uh, We gaan heeft hem nog een zien, keer naar ja, de hoor, We go all the way. Daar komt hij. Mevrouw de voorzitter, wij wonen in een mooi en sterk land. Maar we zijn ook onzeker geworden. Bestaat mijn baan straks nog? Ik denk wat... het niet, Job. Maak door Sander van de Pavert. Hij is schuldig bevonden en zit hier tegenover mij aan tafel in kunststof. Uh, ja, wat voor reacties kreeg je hier eigenlijk allemaal op? Um, nou, ja, de, de, de, de reacties zijn niet zo heel erg letterlijk. Hè? Wat, ik, wat ik net al zei, wat ik vooral merk... is dat mensen dat dus blijkbaar ontzettend leuk vinden om naar te kijken... Um, dat is eigenlijk de, de belangrijkste reactie die ik, die ik registreer. Dat mensen massaal naar zo'n filmpje kijken, dat massaal doorsturen. Dat het eindeloos herhaald wordt, zoals je net al zei. En um, ja, daar maak ik dan toch een beetje uit op. Ja, ik, ik, vind, ik vind dat uh, vrij lastig te. Uh... Nou ja, kijk, ik denk als ik zelf. Uh, zoals ik het zelf heb uh, ervaren, is dat jij toch iets raakt met dit filmpje. Wat veel mensen al stiekem misschien, gedacht hebben... Ja, ja. van, die man die komt niet helemaal uit de verf. Het ja. is wellicht een beetje sneu. Ja. En daar ga jij op verder. Ja. ja. Want dat moet jij ook gedacht hebben... toen je dit in elkaar zette. Nou, weet je, weet je wat het is? Kijk, ik, ik, ik, denk eigenlijk, ik denk eigenlijk helemaal niet zo heel erg... Uh, nou, je bent zo... gewoon alleen maar knap en verder niks. <laughs> nou, weet je wat het is? Ik, zit, ik, ik, ik heb dat, dat beeldmateriaal. Ik heb zo'n zo debat. Ik, weet je, dat, uh, tra Tragischerwijs weet ik eigenlijk niet eens <laughs> meer waar dat debat over ging. Dat was toevallig een stukje uh, nou ja, materiaal wat ik dan voor heb. Ik zie eigenlijk wat, wat je hier nou ja, zie, ziet, hoort, ja. is eigenlijk in een notendop... Toch wel wat er wat er min of meer gebeurt. Kijk, de Cohen die is, die is ver, gewoon niet die is verbaal niet zo heel sterk. En, um, maar ik ben dan niet bezig om, om dat uit te beelden of om dat samen te vatten of dat te laten zien. Het is, dat gaat, het gaat vrij impulsief. Ja. Ik, ik vind het ja, op dezelfde manier waarop ik het in de klas misschien grappig vond om een vervelende opmerking te maken naar iemand. Bankjes verderop. Die, die niet helemaal goed uit de verf kwam, die, uit te goed, horen. die zijn haar bij spreken. Weet je, dit gaat op dezelfde impulsieve. Nou, het is, het is, ik, ik, ik moet je ook eerlijk zeggen, want ik heb dit nu al zo ontzettend vaak ook teruggezien. En elke keer dan zit ik toch een beetje met mijn gezicht in mijn handen. Van ja, ik vind het ook lullig worden. Want het is, het is net zoiets als op het schoolplein. Um, nou ja, kijk, als je één keer een beetje iemand. Uh, hij van spreken een lullige opmerking maakt. Nou ja, goed, dat kan verkeerd. Dit altijd... is heel erg beeldbepalend geweest, hè? Ook in de manier ja. waarop de mensen naar Job Cohen kijken. Nou, dat, dat gevoel heb ik langzaam maar zeker wel een beetje gekregen. En ik, ik heb ook wel eens gezegd... als ik dan bij de wereld uit door het gast, als ik zei van, nou, zullen we niet zullen we niet weer dat Job-filmpje laten zien? Omdat ik het ook, ja... Dus ik vind, het dan, ik vind het dan één of twee keer leuk. En daarna wordt het ook... Ja, het is, dan is het... Maar je ja, vindt het zielig eigenlijk zelf ook? Uh, um... Ja, of onheerlijk? S ja. Of iemand die in een hoek ligt nog natrappen? Of wat vind je het? Nou, kijk, dat, dat, het, ja, iemand in een hoek. Kijk, ik vind, ik, uh, we moeten het niet overdrijven niet hoek, zo hè? erg. Zit hij niet in een hoek. Nee. Ik bedoel, hij is niet heel handig. Maar ja, het is niet, hij is niet zielig. Je, en daar komt natuurlijk ook bij. Kijk, uh, je, je, als je in zo'n positie, dan moet je daar gewoon ook mee om kunnen gaan. Dus ik ga er vanuit dat hij kan daar ook mee kan omgaan. Want ik weet ook... Dat hij zo'n filmpje, nou ja, daar kan hij volgens mij ook wel om grinniken en dat vindt hij allemaal. Maar ja, op het moment als dat het maar eindeloos en herhaald wordt, ja, dan, dan kan ik me best voorstellen dat dat een bepaald ja, een beeld uh, creëert. En jij op dat moment wist jij nog niet dat dat aan de hand was. Nee, nee. Uh, en dus kwam jij gewoon de dag daarna met de follow-up van deze story. <laughs> waarin uh, je nog even het binnenhof opging om te vragen hoe het nou allemaal zo gevallen was. Ja. Meneer Cohen, u werd gisteren vrij hard uh, aangepakt door Lucky TV. Veel mensen hebben dat gezien. Uh, wat zou u willen zeggen tegen, tegen de maker? Um, ik ben benieuwd of hij beseft wat er gisteren gebeurd is. En uh, daar houd ik hem ook mede verantwoordelijk voor. Wat is er dan gebeurd? Um, de schoffering die nog nooit zo ver is gegaan. Bent u het daarmee eens, meneer Haarsma-Buma, dat het uh, veel te ver ging? Ja, ik denk dat alle fractievoorzitters met elkaar eens waren. En ik denk dat heel Nederland hetzelfde gevoel had. Uh, dit was zo triest laag bij de grond. Dit kan echt niet meer. Maar uh, Lucky TV maakt al vaker harde grappen. Ik denk bijvoorbeeld even aan die aangespoelde lijken van die vissersboot. Was dit erger? Ja, dit was echt erger. Uh, zodoorna was het hilarisch, moet ik zeggen. Wat verwacht u van de Lucky TV van vandaag? Nou, laat ik vooral hopen dat het vandaag wel over de inhoud gaat. En niet alleen maar over getreiter, zoals het gisteren was. Denkt u dat u vandaag uh, gespaard wordt door Lucky TV? Ik denk het wel, ja. Met jouw eigen stem. Ja. Jij spreekt heel veel in. Jij kan ook heel veel met je stem. Ben jij ook zo'n jongen die de hele tijd gebeld wordt van... wil je even een commercial inspreken nee. of een dingetje doen? Nee, nee, nee. nee. Ik, heb, ik heb dat incidenteel wel eens gedaan. Maar dat, ik, nee, ik word nooit voor mijn, voor mijn stem gevraagd, nee. Ik word nooit voor mijn stem gevraagd. Ik word er nooit voor <laughs> Terwijl je toch heel veel daarmee kunt. En ook waarschijnlijk in dat kleine jongenskamertje van je waar je alles in elkaar zet. Ja. Dat studiootje ook ongelooflijk veel lol moeten hebben met een microfoon boven je hoofd, een plopkap en, uh, ja. en gaan. Ja, ja, nee, dat is zo simpel. Is het een microfoon en een, een, een plopschermpje? Ja. ja, jongensachtige vrolijkheid lijkt me het om <laughs> dit in elkaar te zetten. Wat, wat kan wel en wat kan niet in een, in een Lucky filmpje? Um, nou ja, wat, wat niet kan, is natuurlijk dingen die mensen niet willen zien. Ik bedoel, er zijn... Dus die aangespoelde lijken die we net hoorden, dat nou, gaat niet door? Nou goed, ik, dat, ik moet er even bij zeggen dat ik toen geen aangespoelde lijken nee. heb laten zien. Maar nee. uh, dat is, is een beetje een ander verhaal. Maar ik vind dat, dat ik als maker wel rekening um, moet houden... met ja, waar, waar mensen zin hebben om naar te kijken. En er zijn... Ik bedoel, ik vind de grappen die ik bij spreken thuis uh, met, met mijn vrienden maken, dat is wat anders dan wat ik op televisie laat mm -hmm. zien. Mm -hmm. En um, nou ja, ik, inderdaad, nou ja, dingen als, als, als uh, uh, lijken, dode mensen of, of soort persoonlijk leed, of, of dat zijn dingen ja, die ik vind ik niet dat, je die zou, dat ik die zou moeten laten zien. Nee. Mm -hmm. Moet er altijd een zekere mate van vrolijkheid zijn. Uh, nee, zit... nee hoor, helemaal niet. Nee, zeker niet. Want soms dan, dan ben je ook echt... Uh onversneden uh, scherp. Zo kwam je uh, met een filmpje... over het, uh, met het bericht dat koningin Beatrix... geen hersenbloeding had gehad. <laughs> het vervolg op de berichtgeving... de abusieflijke berichtgeving van SBS... Ja. shownieuws uh, en ontkennende kroppen... daarna in de krant. Veel mensen vonden dit smakeloos... en ver over die grens, ongepast. Ja. En er ging zelfs het gerucht dat jij... Uh, vanwege dit filmpje geschorst ja, was. Maar dat, ja, bleek, ja. dat bleek gewoon een broodje ja. broodje Sta je daar eigenlijk nog steeds achter, dat filmpje? Ja, honderd procent, ja. Want wat, gebeurde er, wat, wat wilde je met dat filmpje? Um, nou ja, ik, ik, ik, ik wil sowieso niet iets met filmpjes, hoor. Uh, dat, dat is, dat, het is niet zo dat ik een boodschap wil overbrengen. Maar ja, kijk, wat, wat wel heel, heel komisch is natuurlijk... Kijk, het gaat natuurlijk om... Ik bedoel, ik ben heel... Mensen kijken, en dat blijkt uit, uiteindelijk in de reacties op zo'n filmpje. Mensen kijken en luisteren niet goed. Mm -hmm. naar of, of laten zich misschien... Uh, kijken half en laten zich meeslepen door fragmentbeelden uh, die ze zien. Ja, ze zijn koffie aan het zetten of aan het strijken. Bij wijze van spreken. Dus als je, als je een, een, een, een filmpje... Nou ja, je zei het net al, hè, dat, dat SBS die had... Die had abusieflijk getwitterd uh, Beatrix hersenbloeding, omdat ze dat eigenlijk hadden ze dat willen als, als search query willen invoeren, maar ze had het per ongeluk als status ingevoerd. Ja. Nou, goed, toen dus toen was het een feit, toen dus, ging die sneeuwbal ja. rollen. Nou ja, bedoel, mijn reactie daarop was dus inderdaad dat ik in een, in een, in een item uh, te kennen gaf dat, dat Beatrix uh, geen zins overleden was aan hersenbloeding, uh, uh, even min uh, om uh, nou ja, enzovoort enzovoort. En dat de RVD dit bevestigde. Ja, en uh, ik, ik, ik, ik las ook uit, uit de reacties die ik per e-mail kreeg van, van boze mensen. Sowieso hè, zijn, zijn koningsgezinnen Nederlanders... Uh, veel feller in, in hun reacties dan, dan uh, elke andere. Uh, maar dan merkte ik heel erg dat mensen... die hadden dus ook gewoon niet goed geluisterd. Die hadden gehoord... koningin Beatrix overleden hersenbloeding. Je kan dat... dat je dus, nou ja, sma, het woord smakeloos valt dan geregeld. Ja. Dat ook, ook in dit geval... Uh, en mensen vonden het smakeloos dat ik, dat ik Beatrix dood had verklaard. En dat, dat gold eigenlijk voor, nou ja, voor 80% van de reacties die ik kreeg. Dat waren mensen die hadden iets anders gehoord dan wat er gezegd werd. Mm -hmm. En daar ben jij niet uh, op verdacht op het moment dat je dat filmpje lanceert? Ja, natuurlijk wel. Daar oh, bedoel, want ja. dan zit je daar nou ook veel te veel met glimogen. Zit je dit te, <laughs> te vertellen? Nou, dan ik ik ben je nou toch een ratje eigenlijk? Ja, nou, ik heb dat ook wel met glimogen zitten maken. Ja, natuurlijk. Want het, ja, bedoel, kijk, het, het je mooi... weet toch dat je ze in de war brengt? Dat is de bedoeling misschien wel. Ja, ja nou ja, goed, dat is, dat is ook de het bedoeling. Het ja, ja, ja, om in de, ja, een beetje verwarring te zaaien. Ja, goed. Jij staat daar gewoon nog steeds achter. Ja. En maar wat ik dus las in die reacties, uh, ik, ik, ik noemde die woorden al, ongepast, smakeloos, ja. prima, weet je wel. Dat zijn mensen die dat dan gecensureerd uh, willen zien. Maar wat ik ook las is, en heel veel las, gewoon een slechte grap. Dat mensen het gewoon een slechte grap vonden. Mm. Volgens mij moet dat je meer raken. Um, ja. Want je wil graag een goede grap maken, denk ik. Nou ja, ik... Ik, dus er zijn, ik, ik maak af en toe wel slechte grappen en dan denk ik ook achteraf en dan hoef ik, dan hoef ik geen reacties voor te lezen. Dan denk ik achteraf oh dat was wel echt een slechte grap. Dit, dit was echt dit was geen slechte grap. Ik weet zeker dat het ja. een hele goede grap Wat was een grap slechte grap van je? Um, ja, dat, weet je die nog? Of heb je nou, die... nou, dat is het last, want die, die, die, die slechte grappen die, die verdwijnen natuurlijk langzaam weer. Um, nou ja, kijk, slechte grappen zijn, zijn, zijn makke, platte grappen, makkelijke grappen. Ik heb wel eens mensen scheten, uh, doen laten. Boeren ook, boeren. heb ik uh, een nieuwslezer die boert. Heb ik nou ja, Andrie, bedoel je dan Andries Knevel? Nee, ik bedoel... Want die nu, was eigenlijk wel weer, ik, eigenlijk uh, wel weer uh, heel sterk, vond ik zo. <laughs> nee, die bedoel ik niet. Ik bedoel die, die jonge, hoe heet die, die, die knappe nieuwslezer. Uh, oh, ja, nou uh, ja, uh, dat knaapje. Ja, god, hoe heet hij nou? Ja, hij is heel knap, maar ik kan niet ja, naar komen. Yeah, nou, op dat, dus dat echt... komt zo. Ja, nou, maar, dat, maar dat, die, was wel, die was wel weer aardig. Het was uh, wel een boer. Het was wel een boer, ja. Kijk, boeren scheten, dat ligt natuurlijk altijd wel Ja, is altijd rand van, maar als je ze goed toepast, kan het wel. Hij, dat was, <laughs> <laughs> hij las een item voor. Yeah. <laughs> en dat was, dat was ook namelijk een heel dubieus item, want dat kwam er een soort van tussendoor. En het, uit de onderzoek was gebleken dat. Het ging over honger in de wereld. En uh, het, het, het, het, het was eigenlijk was het niet echt een nieuws Er het, het kwam gewoon min of meer tussendoor dat uit onderzoek was gebleken dat nog steeds zoveel procent van de wereldbevolking honger leed. Ja. En dat sprak die, die zin uit. Aan het eind van die zin liet hij een boer. Ja, ik, ik, ik, ik, ik vond dat wel gepast. En uh, als ik aan het terugdenk, denk ik ook al dat hij wel geslaagd was. Weet je wel hoe die heet? op hele korte termijn kom ik ja, daarachter. Ja, ja. Dat, uh, mensen, u kunt ook gewoon reageren op deze uitzending via radiokunstof.nl. Ook als u weet hoe die nieuwslezer heet. Want dat ben ik echt het even... Het volgens mij drie, vier lettergrepen voor een Het achternaam. is heel makkelijk, ja. het is echt heel makkelijk. Maar het, ja, ik heb het niet. Nog zo'n hit. Echt ook een leuk filmpje. Is ook veel om gelachen. Heeft ook iedereen gezien. We doen het nog een keer. We doen hem puur alleen op geluid. Want dat is Radio Papandreouw. But the leader of a land verging on bankruptcy Cause when the euro came they went out on a spending spree And still they're lending and spending and failing to reform And everybody's screaming come on fuck you Papandreel Papandreel, Papandreel, Papandreel, Papandreel But European leaders made a plan to save his ass. But pa Papandreou didn't give a shit and then he said, "I'm gonna hold a referendum about this deal of yours." And then the leaders of the Eurozone said, "Fuck you, Papandreou." Papandreou, Papandreou, Papandreou, Papandreou, Papandreou, Papandreou, Papandreou, Papandreou, Papandreou, Papandreou. Fuck you, Papandreou. Ja, daar was dan de Griekse ambassadeur geloof ik weer niet zo blij mee. Nee, nee. Ik neem aan dat je voornamelijk niks aantrekt van, van, van mensen die protesteren tegen filmpjes. Nee, nee, ik trek me daar niet zoveel. Ik lees het. Ik lees, soms lees ik het wel met veel plezier. Ik bedoel, het is... altijd met plezier? Nou ja, kijk, boos, het is natuurlijk niks zo grappig als een boze reactie. Dus ik ja, ja. geniet daar wel van. Ja. Leid je aan zoiets als zelfcensuur, dat je zelf denkt: van ja, dat is toch een brug te ver? Nou ja, nou ja, kijk, we hadden het net al even over dingen die. Uh... Die je, niet, die je niet laat zien. Dode mensen, te in be beelden. Nou ja, er zijn bepaalde dingen ja, die, die willen mensen <laughs> gewoon simpelweg niet zien. Nee. En daar maak jij ook geen grap over. Nou mee, ja, ik probeer... De... Ja, cryptisch Het dan alleen. We hebben gesproken met je eindredacteur... van de Wereldrijd Door, Duke Winia. Uh, en zij zegt, nou ja, jouw eindredacteur... jij levert natuurlijk eigenlijk gewoon diensten aan dat programma. Yeah. Maar goed. Zij zegt, ongeveer twee keer per jaar keur ik een filmpje af. En in veel andere gevallen vraag ik Sander... om het zo aan te passen dat ik het niet af hoef te keuren. <lacht> Vaak is hij het dan wel met me eens. Ik herinner me het CDA-congres van vorig jaar... dat heel beladen was. We hadden Henk Bleken uitgenodigd... voor de uitzending van de maandag daarna. En Sander kwam met een filmpje waar hij muziek onder had gezet... die in natiekring heel geliefd was. <laughs> ik vind dan dat je dat niet moet doen. <totstuk> ja, ja. ja. Daar is de, de rat in jou was, ja. weer, was, was, was, was behoorlijk wakker. Ja, ja, uh, ja. Kun je hier nog iets over zeggen? Nou, ik, ik moet heel even hard denken waar dat... Waar dat want dat, dat, dat, waar, waar ging, dat ging volgens mij, dat was dat congres... dat had, dat had te maken... Uh, met uh, uh, uh, coalitievorming, als ik het me goed herinner. Mm -hmm. en volgens mij... Um was het zo dat er, dat er, in, in, dat er in, in de CDA-kringen gestemd moest worden over, dat, dat, dat ging over nou wel of niet met de PVV samen? Dat was, dat was volgens mij aan de ja, hand. Dat en dat hing allemaal af van wat er in dat tijd bij het CDA-congres allemaal Het was een zeer emotioneel beladen ja. uh, congres, ja. waarin, waar ook toen al de dissidenten zich uh, tamelijk, de, hè, ja. de mensen, de CDA's ja. die we nu dissidenten ja. noemen, zich tamelijk uh, roerden. Ja. En nou is, het, nou is het zo, blijkbaar is het gebruikelijk... dat er, dat er voorafgaand aan zo'n congres wordt er door, door zo'n hele zaal... wordt er dan een, een, een lied gezongen. Ja. Ik weet even niet wat voor lied het nou is, maar dat zal ongetwijfeld een christelijke uh, oorsprong hebben. Het zal geen Duitsland über alles zijn, nee. Nee, maar goed, ik heb ze toen dus wel uh, een, en het is jammer dat ik want anders had ik, het, had ik de tekst er even bij kunnen zoeken. Want nee, ik het, geloof, was, ik het was echt iets uit je uh, platenbak en het was ook uh, want het, ja. daar hebben we ons wel over laten informeren en het was niet een Horst Wessel achtig nou, nazi-lid, maar het was wel iets wat in, in nazi-kringen vrij ja. populair was. Ja, klopt. Het was, het was een lied en het, het, het, het, het volgens mij, weet de titel van het lied? Nee, dat nog? weet ik niet. Want maar zo... voel jij zelf dan ook wel de, van... eigenlijk ben ik hier nu de grens aan het bereiken. Nou, ja. Nee, nee dus hè? Nee, nee, nee dat voel je helemaal nee, niet. Vind ik, nee, dat voel ik <laughs> Jij niet. vond dus eigenlijk wel dat het uitgezonden had kunnen worden, eventueel. Ja, ja. ja. Ben je dan niet boos als het dan afgekeurd wordt? Um, nee, nee. Eigenlijk ben ik dan niet boos. Nee, ik denk zo. Ik ik bedoel, ik heb er wel. Ja, ik heb dan wel bijvoorbeeld een discussie met met Juco of met met uh, met de samensteller van. Ze dacht, denk, van ja, jongens, kom op. Maar ja, God, ik ik vertrouw dan ook wel een beetje op, t, op het inschattingsvermogen van van ja van de samensteller of van van, van nou, de, de, e traductie. ja precies. Ja, ja. dit is verkeersinformatie. Er staan files op de A12, Arnhem richting Utrecht... bij maar een 2 kilometer. Daar is de rechter reishok dicht, er is een auto stilgevallen. En de A67, Venlo richting Eindhoven, is helemaal dicht. Tussen de afritten Helden en Liesel... heeft te maken met een ernstige aanrijding. Inmiddels staat er zo'n 4 kilometer file. Verkeer richting de Randstad kan beter omrijden... vanaf Knopensaarderheiken via Nijmegen. Dat is de route over de A73 en de A50. NTR brengt cultuur. Elke dag. Vandaag praten we met Sander van der Pavert. Hij is de man achter Lucky TV. Hij maakt filmpjes, uh, korte filmpjes, die veel op televisie te zien zijn. Onder andere als slot in De Wereld Draait Door. Um ja, we, we hadden het eigenlijk over, over kwesties. Uh, of dat nou Papandreou is, of, of, of filmpjes voor het CDA-congres uh, of uh, Koningin en Beatrix, uh, die wel of niet uh, uh, zou zijn overleden. Maar er zijn ook vaak mensen die het bij jou moeten ontgelden. Je hebt wel een aantal favorieten. Ron Boshart is natuurlijk één. Die heeft zelfs officieel een, een rechtszaak is die tegen jou uh, uh, aangespannen, althans tegen de varen. En dat mm -hmm. heeft de varen ook verloren. Uh, dat was niet naar aanleiding van Beetje. een filmpje een beetje verloren. Waarom zeg je nu een beetje verloren? Dat nou, moest gerectificeerd worden. Het ja. ging overigens niet om een ja, filmpje. Maar hij, maar ook, om een hij, geld, hè? hij wilde ook geld. Hij wilde ook 50.000 euro. van een, een of ander krankzinnig bedrag wilde die hebben. En dat, is, uh, dat heeft de rechter nee. niet... Uh... en hij wilde de, de gids uit de schappen of iets dergelijks. En dat is ook niet nee. gebeurd, nee. Uh, je had een <coughs> stukje geschreven over Ron Boshart... En, en, in, in, in een kostuum van Mla uh, Je had hem als Mladic. Ik had hem als Mladic afgebeeld, ja. Ja. Mag je dit eigenlijk nou nog met mij bespreken... zonder dat dit weer je kop kost, of niet? Ik zou niet weten waarom niet. Nee. nee. nee. nee. Hoe voel je dat eigenlijk, dat de rechter besloot... dat dat gerectificeerd ja. moest worden? Ik vond, dat, ik, vond dat wel heel erg, ik vond dat wel heel erg jammer... Maar ja, god, ik, ik, ik, ik, ik moet je zeggen. Um, uiteindelijk. Um, Jammer om, vrijheid van meningsuiting. Nee, want dat is natuurlijk helemaal niet aan de hand. Want kijk, wat er daarna natuurlijk gebeurt, is dat er op, op allerhande websites van, van geen stijl, tot, tot God mag weten waar, uh, duiken er plaatjes op van, van boshart als Hitler, Boshart als pedofiel, Boshart als. En ja, dat weet je, dat doet hij dan toch een beetje door te gaan lopen mekkeren. Over een. En ik weet je, ik vind het ook heel lullig dat iemand die zich als, als, als een soort van clown profileert. overigens op een, op een, op een buitengewoon armzalige manier. Uh dat hij dan gaat lopen zeuren als iemand een grapje over gemaakt en daar dan ook de humor niet van inziet. Ja, dit... Wat jou betreft was de grens niet bereikt door nee, hem in. Kom. Maar daar dacht die rechter dan wel heel anders over. Die vond dat dus ook ja, smakeloos. Ja, nou ja, ik bedoel, ik, ik, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik snap wel dat, dat vanuit een juridisch perspectief. snap ik wel uh, dat er gezegd wordt: van nou ja, goed. Smaat. Uh, er werd, nou ja, Want in, in dat stukje wekte ik de suggestie. Het was een soort het was een terugkerend item waarin ik een bekende, make-over gaf. Ja, een he. bekende Nederlander een make-over gaf. Ja. En dan, dan zet, zet, zet ik daar een tekstje bij dat zogenaamd van, van die bekende Nederlander kwam. Van nou, ik wilde graag als. Mm, op de foto. Ja. En zo wilde Albert Verlinden, die wilde graag als. hoe heet die gozer uit, uit Baywatch? Wilde die graag op de foto bijvoorbeeld? Nou, en, en Ron Boshart wilde graag als, als Mladic, omdat het hem zo leuk leek om een keer als oorlogsmisdadiger op de foto te gaan. Ja, eh. Um, maar ging het ook weer naartoe? <laughs> hoe erg dat voor je is. Oh, oh, hoe erg... Dat, dat ja. het uiteindelijk gewoon in je nadeel is Ja, nou besteed. goed, nee, ja, precies. Nee, want dat is het wel. Ik begrijp dus wel dat, dat een rechter zegt: van, als, als iemand daar een ontzettend probleem van maakt, snap ik wel dat je als rechter mm. zegt: van ja, oké, okay, de suggestie wordt hier heel erg gewekt. Dat, dat, dat die boshart daar zelf aan heeft meegewerkt. En als hij dat nou echt zo vervelend vindt, ja, dan is dat niet. Dus dat, dat snap ik wel. Mm. Maar uh, wat ik, wat, het, het tragische aan het hele verhaal vind ik gewoon... dat iemand die, die, uh, die, die, probeert, uh, die probeert leuk te zijn... dat hij zo'n geintje niet kan, nee. niet, niet kan relativeren. En dan komt de... de, de, de, de... Ja, de sarrende jongen die uh, achter in die bank in de klas zat, die komt dan helemaal in jouw uh, bloeit dan helemaal weer op. Want ja. wat doe je dan? Eigenlijk ga je nu de rest van je carrière, denk ik, ook wraak nemen op Ron Boshart. Want bijvoorbeeld in de week dat Matthijs van Nieuwkerk ziek werd en een aantal uh, uitzendingen niet kon presenteren, was Lucky TV ook ziek. Ja. ja. Maar uh, Ron Boshart was gevraagd om in te vallen. <güls> ja. uh, en dat is dan jouw zoete wraak of bittere ja, zoete wraak. Dat was een milde Heel Heel milde wraak. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Dit, dit gebeurt vaker. Fons de Poel is ook een van, van jouw favoriete doelwitten. Maar die laat ik ja. nu even liggen. Je hebt nu een serie op touw gezet, die ik met veel plezier volg. En dat is de serie uh, Mart Smeets. Oh, ja, ja. Zullen we ja. eerst even luisteren? Ja, is goed. En dan een laatste bericht. Sportverslaggever Mart Smeets is vanmorgen vroeg... met een space shuttle overgebracht naar ruimtestation ISS. Smeets zal tot 2024 in het station verblijven... En tot die tijd kunt u hem via onze stream live volgen op www.luckytv.nl Ja, ik begrijp dat er inmiddels verbinding is met Mart Smeets... die gisterochtend is overgebracht naar ruimtestation ISS. Mart, kun je mij horen? Mart? Nee. Helaas... Ik vind hem ook heel erg leuk. Sorry. Sorry, luisteraars. Ik probeer een hele neutrale en objectieve houding. Ja, uh, ja hij is leuk. Maar deze serie, dat wordt, dat wordt echt wel wat, hè? Martin Space. Nou, ja, dat zou best... Zijn. Ik heb, er zijn wel aanvragen, ja. Maar het begon natuurlijk met, met de presentatie, met zijn presentatie. Ik heb, eigenlijk ben ik in al die tien jaar... heb ik volgens mij Martin Smeets nog nooit aangeraakt. Heb je altijd links laten liggen? Altijd Klopt. links laten liggen. Maar... maar nu? Wat is er gebeurd? Nou, het was, het was zijn... Uh... Uh, wat, wat, de presentatie van de sportman van het jaar. Sportgala. Of dat sportgala. Ja. Samen met Dione. Dione. Ja. ja. En daar heb je ook allemaal weer filmpjes over gemaakt. Ja, ik, dus, ik bedoel, ik zit er toch... Met, met, met, met enige fascinatie zit ik natuurlijk naar zo'n man te kijken. Ik bedoel, ik, ik kan... Ik, ik zou willen dat ik, dat ik hem begreep. En ik begrijp, ik begrijp zo'n man totaal niet wat, wat, hem, wat, wat hem bezielt, wat hem drijft. En... Wat is je verbazing over Mark want daar komt dit allemaal uit voort. Nou, weet je, ik moet er wel bij zeggen. Mart Smeets is, is bijvoorbeeld, want jij, jij noemde net Fons de Poel even. Dat, kijk, dat is iemand weet je, waar, waar ik veel meer een soort van echt een gevoel bij heb. Een man die ik op een bepaalde nu ook gewoon wel waardeer... in al zijn, in al zijn, zijn ja, knulligheid of zijn, zijn stramheid, zeg maar. Ik heb, met Mart Smeets heb ik niet zo heel veel. Ik, ja, ik vind, het een, ik vind het een nare man... Uh, maar meer ook niet. Ik heb, het is niet zo dat ik hem... ja, Ik vind het on onprettig om naar hem te kijken. En ik weet nog niet zo heel goed waarom dat precies is. Dus dat probeer ik ook een beetje te onderzoeken. Dus in mijn eerste... Het is een zoekproces, deze ja, serie. Ja, <laughs> space. ja, space. Want, want je hebt nu de, de, de, de, de, de nummer twee en drie van, van, uh, van de serie laten horen. In de eerste serie heb ik, heb ik hem verknipt in zijn presentatie van het sportgale. En ja, dan daar... nou zet hij Dionne de Graaf zet hij eigenlijk feitelijk weg. Onderbreekt ja. hij haar permanent. Ja. En zegt hij uiteindelijk van, jouw plaats is daar. En dan ja. wijst hij zo een beetje vaag naar de coulissen. Zo ja. heb je hem verknipt. Ja, ja, ja. En dat is gewoon omdat je die man hopeloos uh, dominant vindt. Ja, ja, maar dat, ja, god, maar dat daar is, daarin is hij natuurlijk ook niet heel bijzonder. Hè? Want dat, dat kom je natuurlijk wel meer tegen in, in die kringen. Ehm... Um... Maar goed, ja, nee, dus daar kan ik eigenlijk niet zo heel erg goed antwoord op geven wat, wat het precies is. Dat ben ik inderdaad nog aan het onderzoeken, maar misschien dat we daar in de loop van de komende weken nog achter komen. Want ik dit de... gaat toch wel even door, hoop ik, Martinsmees. Dit is een uh, verzoek. Nou, ik zou daar uh, op aan willen dringen. Ja. Ik vind het leuk. Nee, dat is... Dat is uh, nee, nee. Neem je dat even mee? Dat neem ik mee, maar nee. overweging, ja. uh, Want wat we eigenlijk zien is dat... Um... Ja, Duke du Vinia, die eindredacteur van de Wereldraad Door... heeft ons ook uh, verteld dat het programma lange tijd gezeur heeft gehad... met de eindredacteur van zowel het RTL-nieuws, uh, Harm Tazelaar is dat... als ja. wel met het NOS-journaal, Hans uh, LaRouche. Ja. Hun nieuwslezers hadden de problemen mee... dat ze vaak werden aangesproken op die <lacht> filmpjes. Dat is zo hoog opgelopen dat beide dreigden... aan ons geen fragmenten voor de TV Draai Door ja. meer af te staan. Ik heb het laten uitzoeken door een jurist van de Fara en toen bleek dat ze ons geen fragmenten mogen weigeren omdat er een openbare uitwisseling van materiaal moet zijn... en Lucky TV heel duidelijk satire is. Hm. En geen misleiding. En er wordt altijd op een vast tijdstip wordt het uitgezonden. En daarna heb ik er ook nooit meer iets over gehoord. <lacht> Oftewel, dat loopt heel hoog op. Ben jij eigenlijk bij zo'n zo debat betrokken? Uh, weet jij daarvan? Moet jij daar zelf ook een nou, rol in spelen? ik ben er in die zin bij betrokken. Ik, ik spreek daar dan natuurlijk met Juca over... Uh, maar ik, het is niet zo dat ik dan bijvoorbeeld met, met Hans Larousse uh, aan tafel zit. En je zou dat ook niet nou, willen? Ik, je zou ja, je willen ik zou het verdedigen? Best, ik zou het wel aardig, maar ik... ik Wat ja. zou je tegen hem zeggen? Nee, dat zou, dat zou ik niet weten. Ik zou niet weten wat ik tegen hem zou zeggen. Ik denk dat ik hem gewoon glim, lach aan ik zou kijken. Nou, alleen. Ik, ik denk ook dat je alleen maar gaat zitten lachen. Want, want weet je, wat is jouw bitterzoete wraak dan weer in deze? Dan kom jij dus met een, een serie die heet Werken bij de NOS. Net zo in... Hebben we hebben Mart maar Werken bij de NOS is een serie... Ja. waarin je eigenlijk beelden uit het NOS-journaal ziet... Mm -hmm. met teksten van Sander van der Paven eronder. Ja. ja, nou dat is, dat is niet zozeer. En dat, dat heeft niet zozeer uh, verband hoor. Met, met het feit dat, uh, dat de NOS zegt: van joh, we willen niet dat je beelden van onze nieuwslegers gebruikt. Als wel met het feit dat ik af en toe met grote verbazing. <coughs> sorry, zit te kijken naar reportages van, van de NOS. En ik geloof dat de eerste uit die serie die je noemt. Uh, dat ging over. gemeenteraadsverkiezingen, als ik me goed herinner. En wat er dan gebeurt is ja, het is een NOS journaal, een 8 uur journaal bijvoorbeeld, en dan, euh, nou dan wordt er een reportage gemaakt over die verkiezingen. Wat gebeurt er dan? Nou, dan wordt er dus een cameraploeg wordt erop uitgestuurd, nou, om dan in een willekeurige gemeente dat dan te gaan verslaan. Dus dan worden er shots gedraaid van een stembureau in Cheetah Extra Deel in Op, Maastricht. Ja, anywhere. Ja. Uh, en dan uh, worden er bij de uitgang worden de stem uh, de, de, de, de, worden mensen gevraagd bij een soort van expo... Van, nou, wat hebben jullie gestemd en waarom? En uh, dan wordt er een shot gedraaid van een rood potlood en een shot gedraaid van een stemhokje en nog een shot van een stemhokje. En, een formulier. en nog een shot van een stemhokje. En natuurlijk waar je het compleet mee maakt, zo'n reportages, dat je dan de prominenten. Uh, filmt uh, politici ja. die, die op zichzelf... Je kan er met je ogen dicht dromen, toch, Dit, de, deze reportage? Ja, ja dat, zijn, daar zijn, er, dat zijn, er, daar zijn er honderden van. En ik, ik, ik, ja, dat is, ik stel me dan dus ik, letterlijk ook voor hoe het zou zijn... om te werken voor de NOS. Want, en, en dat voorbeeld wat ik noem, dat eindigt ook. Nee, we hebben het. We gaan het even okay, luisteren. Ja, ja. Zo gaat het. Vandaag was een speciale dag... We mochten weer een reportage maken van de verkiezingen. Dit is Theo, die moest de hele dag buiten staan in Maastricht. Wij probeerden zoveel mogelijk stembussen te filmen met bekende mensen. Wij hadden Emile Roemer, Alexander Pechtold, die van de PVDA met een vrouw in een rolstoel. De minister-president en natuurlijk Geert Wilders. Dat was erg gaaf. Bij de RTL hadden ze alleen Edwin Rutte en iemand die we niet kenden. En toen hebben we ook nog wat gewone mensen om hun mening gevraagd. Eentje had bijna geen tanden meer. En toen mochten we zelf ook stemmen. Het was een gave dag. Ook werken bij de NOS? Dat kan. Kijk voor meer informatie op www.nos.nl dit, is ook wel, dit wordt ook wel een hele lange serie, neem ik aan. Nou, de laatste is alweer <laughs> een tijdje geleden. Oh ja, ja. Dit, is, dit is gewoon afgelopen. Nou ja, ik, ik, hij zou ongetwijfeld nog eens een keer terug kunnen komen, ja. Ja, ja. Krijg je daar reacties op eigenlijk? Bijvoorbeeld uit NOS-kringen? Nee, nee, nee. Ik moet je zeggen dat, dat, uh, dat als er, uh, de, de reacties die ik krijg... dat zijn vaak uh, reacties van, van kijkers. En als er reacties komen uit... uit Televisiekringen bijvoorbeeld, die komen dan vaak uh, bij, uh, bij, bij de vader binnen of terecht. bij de wereld erdoor. Ja. En worden die aan jou onthouden of uh, wordt daar dan wel degelijk over gecommuniceerd? Ja, hoor. Nee, nee, nee. Dat, ik krijg dan wel eens een mailtje van: joh, uh, zou je kunnen ophouden met. Rick van der Westerlaak boeren te laten, laten bijvoorbeeld. En, neem, en wat, wat doe je met dit gegeven? Nou, ja, kijk, het, het, het, het, ik, ik, doe, ik doe eigenlijk ik doe niet zoveel. Kijk, ik, ik, ik, ik laat die, die inschatting een beetje over aan, uh, aan, aan Joeken in dit geval. Ja. Ik, ik, ik, ik bel met haar regelmatig. En als zij zegt van, joh, want, want zij is, is de lulligste niet. Weet je, zij zegt meestal van, joh, als ze, als ze twijfelt, dan doen. Ja. Dus over het algemeen, uh, nou ja, ze zei het zelf al, uh, twee keer per jaar uh, komt, komt het dus voor. En... Zeer zelden, ja. ja. Nou, uh, overigens krijgen we een vraag binnen van een luisteraar die vraagt. Um, oh, wat leuk. Zou ik? Oh, so, ja, ja <laughs> wij krijgen ook wel eens een vraag. Sander van der Pavert wil vragen, uh, willen vragen waarom die niet meer in de Vara publiceert. Oh ja, nou, dat, dat is eigenlijk, ik heb dat denk ik een, een jaar of anderhalf heb ik dat gedaan. En. Um, dat was een, een beeldcolumn. Hè? Dus dat was nou ja, gewoon een, een soort kolompje op een pagina. Ja. En dan, dan de ene keer schreef ik daar wat in. En de andere keer deed ik daar een soort van beeldgrapje. Die, die Ron Boshart-grap uh, die zat daar bijvoorbeeld ook in. En ja, dat, dat, was, dat was een bepaald moment voor mijn gevoel. Was, was dat gewoon klaar? Had ik daar eigenlijk alles uitgehaald wat, wat daar voor mij uh, in zat? Dus uh, dat, dat was het. Zo simpel was het eigenlijk. Ik dacht van, nou ja, ik moet... Daarmee ophouden. Ja, dat is een vrij uh, korte periode, anderhalf jaar. Dit uh, hou jij stevig vol, en volgens mij heb je ook nog wel een pittig contract met de wereld draait door uh, voor de komende tijd. Uh, dit is ook wel iets wat jij jezelf uh, nog lang ziet doen. Nou, ik, dit, is, dit is iets wat ik, wat ik met, met ontzettend veel uh, plezier doe. Ja. Uh, ik, ik denk niet dat het het enige is wat ik de komende tijd uh, zal gaan doen. Maar uh, ja, wat mij betreft uh, ga ik hier nog wel even mee door. Ja, ja en even is echt wel een paar jaar. Nou ja, ja zeker. Ja, ja. Als dat mij ligt wel. Onlangs werd je door je eigen, de wereld draait door, eigenlijk op de troon gehezen. Dat was een uitzending waarin al je hoogtepunten en zelfs slachtoffers <laughs> ja. uit je filmpjes aan het woord kwamen. En uh, later werd ook duidelijk dat er een soort spin-off komt. De, dus de wereld draait door, gaat ook allerlei andere programma's uh, maken als een soort, het wordt een soort satellietbedrijf, uh, begrijp ik. Ja. En waarschijnlijk krijg jij dan ook, een, of eigenlijk is het wel zeker dat jij ook een programma krijgt. Nou ja, kijk, dit, dit is natuurlijk allemaal nog, nog vrij vers, hè. Deze... Maar Jouke zei tegen ons, ze dacht meteen aan jou. Oh, nee. <laughs> dat, dat is fijn. Dan weet je dat alvast. Ja, Nee, hoor, nee, we, hebben het daar, we hebben het daar oppervlakkig natuurlijk over gehad. En uh, ja, ik bedoel, dat is ook, dat is ook wel zeker iets wat ik, uh, waar ik naar uitkijk om te gaan doen. De, de, de, de plannen zijn, zijn niet, niet heel concreet, maar ik zou met heel veel plezier... Uh, samen met, met Joek, uh, Matthijs en, uh, uh, en de rest uh, een programma gaan ontwikkelen. Ja, want hoe stel je dat voor? Ik weet dat de details nog niet duidelijk zijn... maar wat kan jij wel met ons delen? Wat zou je willen? Nou, ja, jeetje, ik zou, ik zou het heel... Uh, ik denk dat er wel een vorm denkbaar is, een, een Lucky TV-vorm... in een wat, nou ja, in een wat, wat uitgebreidere uh, uh, format, zeg maar. Minder dan 50, uh, meer, dan 50 meer dan 50 seconden. Meer dan 50 seconden, ja, en... Uh, een heel programma, bedoel je dan? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld uh, één keer per week 25 minuten. Met filmpjes of ja, een commentaar met... op de nieuws. Ja. Presentator. Boerende presentatoren. Boerende presentatoren. <lacht> <lacht> Dit wordt allemaal door de, uh, straks door de VARA uitgezonden? Of, uh... Dat stel ik me wel zo voor, zelf ja. voor ja. Ja. Ja. ja. Ja, want zij dachten aan een combinatie met uh, Nico Dijkshoorn bijvoorbeeld... Ja. Ja. En toen dacht ik: van ja, ik wil de pret niet bederven hoor, maar ik, er zit toch wel een risicootje aan vast. Bijvoorbeeld, te veel van het goede. Ja, nee. En daar ben je je vast ook van bewust of niet? Um, ja, nou ja, te, nou, ik weet niet of te veel te, ja, ik of van Ik vind Nico Dijksoorn één keer in de week oké, okay. maar als ik nou de hele tijd naar programma's met heel veel Nico ja, Dijksoorn maar... en Lucky TV moet gaan kijken, hoe, hoe nee, houdbaar maar... is dat? Nou, ja, kijk maar, de, de, de Nico hoeft niet per se uh, alleen maar uh, gedichten te, te, te schrijven en voor te dragen. Bedoel, er zijn nog wel andere dingen, dingen denkbaar misschien... Dat, uh, dat, dat Nico en ik een, iets zou, zouden kunnen bedenken, een format kunnen bedenken. Dat is, uh, dus in die zin. En bovendien, ja, ik denk dat er van het goede nooit te veel kan zijn. Nee, maar de kracht natuurlijk van de wereld draait door... is dat elk onderwerp zo gesneden is kort gesneden is ook, zeer kort gesneden is mm -hmm. ook... Dat, dat je er ook nooit genoeg van krijgt. Ja. Sterker nog, dat je eigenlijk altijd hongerig blijft. Dat geldt voor praktisch alles wat voorbij komt. Nou, ja, dat kan in een afzonderlijk... En dat, ga, dat, ga nu, dat gaat nu een beetje breed uitgesmeerd worden. Nou, Zou je kunnen denken? Nou, dat hoeft, dat hoeft helemaal niet. Ik denk dat je ook in een, in een soort van afzonderlijk format... kan je nog steeds hè, maar die, die, die, uh, die snelheid uh, erin de, de houden. Mm. Heb jij ambities om langere dingen te gaan maken? Of is dat niet zozeer. Uh, nou wat ja, makes ik, you tik? Ik, ik fantaseer wel eens over, over het maken van een, van een film bijvoorbeeld. Maar dat zijn fantasieën en daar heb ik nog niet hele concrete ideeën over. Ik denk dat het is iets is ja, waar ik gewoon nog even rustig de tijd voor zou moeten nemen om over na te denken. Ja. En, en als ik even heel even in die fantasie van je mee mm. mag gaan. Ja, mm. vervelend hè? Mm -hmm. Lange film, korte film. Grappige film. Ja, hoe lang? Nou, ik film. denk ik gewoon een, een uur 45 minuten. Echt zo. waar? Zo lang? <laughs> nou ja, ik, Nee, maar goed, wel in lengte horen, de... weet ik veel. Ja, een een gewoon... grappige film. Weet je ook niet. Een grappige film. Dat klinkt wel verschrikkelijk hoor, een grappige film. Ja, dat is ik zou de recensies zo... van, daar niet van willen lezen. Nee, ik ook niet. <laughs> <laughs> Prongelijk grappige ja. film. <laughs> ja, grappige film met Zet Gijkenma in de hoofdrol. Nou, dan, uh... Zet. ja, daar hebben we al lang niks van gehoord. Oh, nee. Ja, god wie weet. Maar, hoe dan ook, jij ziet het wel voor je... dat dit langzaam maar zeker uitgroeit tot uh, ja, dat het een olievlek is. De wereld draait door, waarin er ook een rol voor jou is weggelegd. Ja, de, de, de, ja. ja. Heb je nog andere plannen en ambities... Uh voor jezelf bedacht of is dit een veel te ingewikkelde vraag? Nee, dat is niet zo'n ingewikkelde vraag. Ja, kijk, wat, wat een beetje kleeft aan, aan termen als plannen en ambities... is dat, het, dat ik het al een soort van, van uitgedacht heb. En dat is, dat is niet de manier waarop ik, uh, waarop ik werk eigenlijk. Ik, er zijn een heleboel dingen die ik ontzettend fijn vind om te doen. Uh, schrijven, uh, muziek maken, uh, noem maar op. Dus dat zijn, dat zijn allemaal dingen waar ik ja, me van voor zou kunnen stellen... dat dat iets is... Waar ik nog eens wat, wat verder mee ga. Maar ja, de, ja nogmaals, plannen zijn gewoon nee, nooit, nooit even... echt heel concreet. Nee, nee, maar goed, het ontstaat misschien op, op een bepaalde ja. manier. Ja. En hoe zit dat met dat muziek maken? Wat, wat, wat, wat voor muziek maak je dan? Nou, ik heb, ik heb vroeger, ik moet je zeggen... Dat, ik heb dat al een tijd niet gedaan. Maar ik heb een jaar of tien lang heb ik ja, vrij intensief muziek gemaakt. Dat was elektronische muziek. Beetje, ja, oude nou ja, oude asset met oude uh, analoge apparaatjes. Uh, dat heeft uh, ja, eigenlijk kort geleden weer heb ik weer een beetje een soort van gevoel gekregen dat ik daar ja, iets mee, mee wilde. En dan dat betekent dan niet dat ik daar dat ik iets wil gaan produceren per se. Maar dat ik gewoon zin heb om muziek te maken. En nou ja, zo heb ik ook wel eens zin gehad om te schilderen of zin gehad om. om Video te gaan bewerken. En ja. Het, nou ja, in het geval van de televisie is dat dan uitgegroeid tot, nou tot, ja, die, tot Lucky TV precies. bijvoorbeeld. En dat was ook nooit een plan. En daarin schuilt eigenlijk, want ik begrijp dan dat je een heel multigetalenteerd iemand. Multi heel multigetalenteerd iemand, multi iemand bent. Nee, maar goed, het is niet zo beroerd dat je er niet eens over zou durven praten. Maar daar begrijp ik ook uit dat je eigenlijk veel meer een kunstenaar bent dan een. Uh, uh, ja... Dan, dan een gewone... Uh... Dan een gewoon mens. Nou, ja. Nee, zo wou ik het <laughs> niet zeggen. Dan een filmpjesmaker. <laughs> nou, ja, in bepaalde opzichten is dat ook zo. Maar ik denk dat dat vooral te maken heeft met mijn manier van werken. Mijn, zeg maar, mijn impulsieve manier van werken. Ja, die is impulsief. Ja, ik denk dat dat het, het kunstenaarachtige eraan is, ja. Allemaal puur op gevoel, eigenlijk. En als je het hebt over schrijven, wat voor dingen schrijf je dan? Nee, daar wil ik het niet over hebben. Jeetje, wat is dit nou voor no-go area? Wat krijgen we nou? Nu ga ik door. Als je dat zo van een type hebt, dan heb ik natuurlijk Schrijf er lekker achterover. Ja, precies. Weinig ervaring natuurlijk met Het komt vanzelf. Hier moet je allemaal door. Boek, roman, poëzie? Je kan toch wel iets zeggen? Ik zou het wel leuk vinden om een handleiding te schrijven een keer. Een handleiding? Ja. ja. Waarvoor? Ja, daar dat zou ik nog even over na moeten denken. Maar, maar zo'n soort, zo soort vorm lijkt me maar Als ik iets zou schrijven, dan weet ik niet of ik... Nou ja, ik zou ook wel misschien wel een roman kunnen schrijven. Maar dat, ja, dat vind ik een beetje... Ja, ik, daar zou ik niet mee aan durven komen bij kunststof... Mijn handleiding, alleen? La... Nou ja, maar dat, is toch, dat lijkt me uh, wel aardig als er van, van mijn hand een handleiding in, in, in de boekenwinkel maar zou zijn. Ja, natuurlijk. Dat lijkt mij ook. Mijn ja. handleiding voor. Ja, daar dat zou ik nog even over Daar naam. zitten we even op te broeden. Ja. Ik vind hoe... vooral die vorm wel interessant. Ja. Met dan in een hele simpele. simpele uh, uh, arial vet, voorpagina. Uh, You're safe by the bell. We gaan bijna eruit. Ah. Jij moet iets op je tegel zetten. Ik wou oh, nog even vragen, Lucky je. Radio, is dat niks voor je eigenlijk? We hebben dan die tegel, hè? daar doen we al jaren mee. Ja. Ik weet dat je de budgetten waarschijnlijk wel kent bij de radio. Maar kan ik je op de een of andere manier nog verleiden... om Lucky Radio te gaan maken? Ja, dat kan. Kunststof, ja, dat lijkt me, lijkt, me, ik zou, nee, lijkt me niet onaardig om... om, om, om De chef, te chef te die zit hier achter het glas. Uh, we gaan het straks even, uh, gaan we het even rondbreien. Dus jij schrijft iets op je tegel. Ja. Ik vertel dat er zometeen van 8 tot 11 het marathoninterview plaatsvindt... met topdiplomaat Nicolaus van Dam. Die ambassadeur is geweest 22 jaar lang. Irak, Egypte, Turkije, Duitsland, Indonesië. Kortom, een zeer veelzijdig bereisd erudiet man. Wat staat er op je tegel? Uh, nou ja, je, je hebt hem al een klein beetje uh, ingeleid. Ik, uh, op mijn tegel staat van het Concert des Levens. Dank Krijgt niemand van de, de, de recensie. Aflevering 2366. Morgen om 7 uur op deze zender. Manjaren. Het lekkerste programma van Radio 1. Wij wensen u een prettig oud en nieuw. En tot volgend jaar. Radio 1.